Wij willen met elkaar en voor elkaar een zegen over deze dienst vragen. Laat ons bidden. Almachtige God, gij hebt uw naam geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige Geest. U bent niet alleen de schepper van hemel, zee en aarde. En u onderhoudt niet alleen alles wat u geschapen hebt. Maar het wordt ook heel persoonlijk dat wij het mogen zeggen. U bent mijn schepper en onderhouder. Want ieder van ons... Heeft het leven aan U te danken. En elke dag, bij elke maaltijd, mogen wij het beleiden. Gij doet uw vaderhand open. En verzadigt al wat leeft met uw welbehagen. Als wij dit in het licht van uw woord in het krachtenveld van uw heilige geest mogen gaan ontdekken, dan mogen wij het ook deze dag weer beleiden en uur erom prijzen. Gij overlaat ons met uw gunst bewijzen. En u hebt gij ons niet alleen geschapen. U bent niet alleen onze God en Schepper. Wij mochten ook u beleiden, Heer Jezus Christus. En in u bent, bent u ons tot een verlosser en zaligmaker geworden. Want door de zonde zijn wij u, o God, kwijtgeraakt. Het spoor bijster geraakt. En wij kunnen niet meer tot u komen... Maar u hebt het getoond in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, dat gij tot ons komt. En Heere, u komt tot ons, tot ons behoud genegen. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat ook deze avond dit ervaren mogen worden... Dat gij tot onze verlossing en daarmee ook tot onze vreugde ons nabij komt. En heren, als wij ons oor en hart zo te luisteren leggen bij die en gene, dan merken wij zo menig keer de klacht. De heren is zo ver, zo onbereikbaar ver voor mij. En we horen dezelfde klacht als uw oude volk Israël. De Heere is mij vergeten. De Heere heeft mij verlaten. En wat kan het beangstigend stil zijn tussen u en ons. En tussen mij en u. En heren, wat kan er ook een vervreemding zijn binnen de gemeente. Waar er niet meer gezongen wordt. Dat gezamenlijke lied. Onze vreugd. Onze blijdschap. Omdat de Heere nabij is. Het een hangt zo heel nauw samen met het ander. En wij bidden... Pleitend op uw vaderlijke mededogen, zoudt gij deze avond die milde handen, die vriendelijke ogen ons willen laten ervaren. Open gij uw vaderhart vol liefde. En wij bidden u daarom, o heilige geest, Laat de Vader en de Zoon zo nabij gebracht mogen worden onder de bediening van uw woord. Onder de bediening der verzoening. O, laten de koorden in lieflijke plaatsen mogen vallen. Laat deze plek naar de toekomst toe. Een plaats mogen worden waarvan we het kunnen zeggen, daar in de steveneskerk in Hasselt. 22 juli 2007, daar heb ik de nabijheid van de Heren voor het eerst en bij vernieuwing mogen ervaren. Heren, trek ze zo uit de duisternis tot uw wonderbare licht. Wek gij tot leven, o heilige geest, wat dood is. En wij bidden u, o goede herder. Wilt gij vinden wat verloren is? Opdat er niet alleen vreugde in de hemel mag zijn over één zondaar die zich bekeert. Maar dat wij hier op deze aarde ook in deze dienst mogen delen in diezelfde blijdschap. Want u wilt toch, o machtige God, groot gemaakt worden voor uw troon. Maar ook reeds hier beneden... Amen.